Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Gemiste uren door lerarenstaking moeten worden ingehaald. Schrijfster Duska Meising overleden. en vaarverbod in Friesland om ijs te laten groeien. Minister van Bijsterveld vindt dat de uren moeten worden ingehaald... die leerlingen vorige week door de lerarenstaking hebben gemist. De inspectie voor het onderwijs moet erop toezien dat dat ook echt gebeurt.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 Ongeveer een kwart van de woningcorporaties heeft mensen met een middeninkomen in een schrijnende situatie een woning geweigerd. Dat zegt het ministerie van binnenlandse Zaken, op basis van een inventarisatie. Die huishoudens hebben een inkomen van meer dan 33.000 euro. Boven die grens komt iemand niet automatisch in aanmerking voor een woning in de goedkope huursector. Maar betaalbare woningen in de vrije sector zijn voor deze groep moeilijk te vinden. Minister Spies zegt dat corporaties nog veel mogelijkheden hebben om mensen met een middeninkomen aan hun woning te helpen. Daar moeten ze volgens haar beter gebruik van maken. Minister Kamp heeft nog eens herhaald dat pensioenen gekort moeten worden als het pensioenfonds te weinig geld in kas heeft. Diverse fondsen, waaronder die voor de metaalsector, willen de pensioenen met 6 tot 7 procent verlagen. Dat is een gevolg van de lage rente. Vanavond praat de Tweede Kamer over de pensioenen. Gedoogpartner PVV en oppositiepartij SP zijn fel tegen het verlagen van de pensioenen. Volgens die partijen verdienen de pensioenfondsen genoeg om aan hun verplichtingen te voldoen. D66 en GroenLinks willen de pensioenleeftijd sneller verhogen. Dat levert geld op waardoor het niet gekort hoeft te worden op de uitkeringen. CDA, VVD en minister Kamp houden voorlopig vast aan het pensioenakkoord... waarin de pensioenleeftijd pas in 2025 wordt verhoogd naar 67.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 Duska schreef samen met haar broer Geerten... in 2005 de roman Moord en Doodslag. Duska is 64 jaar geworden. De conciërge van een basisschool in Hazerswoude Rijndijk... wordt niet teruggestuurd naar Afghanistan. De school had actie gevoerd voor Abdul Momand. Die moest van de IND het land uit, terwijl zijn kinderen mogen blijven. Minister Leers heeft nu besloten gebruik te maken... van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid... om in specifieke gevallen een uitzondering te maken op het beleid.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 Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn de omstandigheden... voor de duikers niet veilig genoeg. Het schip liep bijna drie weken geleden op de Rotsen... voor de kust van Toscane en kapseisde. Sindsdien zijn de lichamen geborgen van 17 opvarenden. 15 mensen worden nog vermist. In Friesland is zojuist een vaarverbod van kracht geworden. De provincie wil daarmee de aangroei van ijsterruimte geven. Het vaarverbod geldt niet voor de grotere vaarwegen... omdat dit belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsvaart...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 ANEB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Bij Amsterdam is zelfs helemaal geen sprake van een avondspits. Er zijn ook weinig opvallende zaken, behalve dan in het zuiden, want het is wel drukker dan anders op de A2 bij Maastricht. De snelweg Eindhoven-Luik staat in beide richtingen voor Knoopend Europaplein 5 kilometer. Het NOS Radio 1 -journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Vijf over zes, goede avond. De eerste wedstrijd op natuurijs is van start gegaan. Zojuist in noord -Laren. Straks gaan we naar het hoge noorden. Eerst de paniek die is ontstaan rondom veel woningcorporaties. De grootste corporatie van Nederland, Vestia, zit in de financiële problemen. Andere corporaties zouden nu bezig zijn met een plan om Vestia te helpen. Mark Kalon is voorzitter van EDES, dat is de brancheorganisatie van de woningcorporaties. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is uw stemming? Nou, die is goed. Oh, nou, oké. Okay. De zon schijnt, ja. <laughs> en als ik dan Vestia noem? Nou ja, kijk, uh, uh, risico. En dat risico dat moet dus niet, uh, niet groter worden. U zegt dat ze in de financiële problemen zijn, maar zover is het nog niet. Want vertel, want er is, er is veel onduidelijkheid over. Hè? Er, er gaan miljarden over tafel. Het zou allemaal, uh, allemaal fout gaan. Dat is nog niet zo. Nee, nee, dat is nog niet zo ver. Kijk, Vestia heeft uh, geld geleend en heeft het renterisico afgedekt middels derivaten. Dat is een redelijk normale manier van, uh, van handelen. Sommige mensen zeggen dat het speculeren is, maar dat is onzin. Je kan je dus ris de risico's afdekken. Vestia heeft dat gedaan, maar als de rente uh, onder een bepaalde waarde komt, dan moeten zij bijstorten om die risico's, of die omgekeerde afdekking, om die te borgen. En dat zou op zich weer een risico kunnen zijn als de rente verder gaat dalen. Nou, uh, dat zou zich voor kunnen doen. En daarom uh, zijn we bij elkaar geweest met een aantal corporaties. Gezegd, als dat gaat ge gebeuren en als daar een risico ontstaat, zorgen dat dat niet bedreigend wordt. Dus dan moet je dat aftekken. Nou, nou dat U doet eigenlijk alsof, alsof het over een soort theoretische mogelijkheid gaat. Nee, dat kan praktisch zijn. Maar voordat uh, die praktijk optreedt, moet je zorgen dat dat geborgd is. Nou, en uh, Heeft Vestia meer risico's genomen dan anderen? Nou, Vestia is natuurlijk een hele grote corporatie. Uh, die weinig woningen verkoopt. En veel investeert. Ook hele goede dingen doet volgens huisvestelijk. Uh, de huren kunnen niet omhoog. Want die zijn aan regels gebonden. maar niet meer dan inflatie omhoog. Dus Vestia heeft veel geleend. En heeft haar rente ook, uh, ook behoorlijk afgedekt. middels derivaten. En dat is een maatje groter dan de meeste corporaties. Ja, en er zijn dus corporaties die nu uh, een, een, een plan hebben, wat u vertelt, uh, dit weekend hebben we besproken om te helpen, mocht het misgaan. Uh, op wat voor manier zullen ze dat doen? Nou, daar kan ik niet op ingaan. We hebben verschillende varianten, maar ik ga in de openbaarheid zeggen hoe we dat zouden kunnen doen. Het zou ook eerst op moeten treden, dus ik ga niet in de openbaarheid nu zeggen van je kan het zo doen, je kan het zo doen, dat is nu niet aan de orde. Nee, nou, over hoeveel geld gaat het, kunt u dat wel zeggen? Nee, ook niet. Er zijn behoorlijke derivatenposities genomen. Er is een. Nou ja, moet zorgen dat het risico niet optreedt. En als het optreedt, moet je het elimineren. U klinkt alsof het allemaal wel meevalt, terwijl de berichten van vandaag en gisteren toch wat alarmerender zijn. Dat de banken ja, toch kijk, het, willen zien dat Vestia dat geld heeft. Maar dat lijkt niet het geval. Het is een grote coöperatie, dus het gaat om groot geld. En als de rente zou dalen, dan zouden zij een liquiditeitsprobleem kunnen krijgen. En dan heb je het over miljarden. Dan heb je het wel over veel geld, ja. ja. Ik zit nog even te denken, waarom heeft een woningcorporatie eigenlijk dit nodig om dit te doen? Nou, dat is vrij simpel. Woningbouwcorporaties moeten huizen bouwen voor lage inkomen. Dat draait dus geen winst op. Maar in 95, 96 zijn ze verzelfstandig. Voor die tijd ging er ontzettend veel subsidie in. Toen is eigenlijk door de overheid gezegd, hou je eigen boek op. Nou, dat heeft gekund, doordat de huizen meer waard zijn geworden. Ze hebben ook huizen verkocht, hè? dus stenen in geld omgezet. En ze hebben geld geleend. Nou, dat verhaal is nu een beetje over, want de huizen worden niet meer waard. Dat uh, weet iedereen die de krant leest. Het verkopen van huizen is ook lastig, want mensen hebben niet zomaar een hoog in om een huis te kopen. krijgen ook niet iets lening. En de sector als uh, totaal heeft veel geld geleend. Nou is de rente gelukkig laag. Maar als die stijgt, heb je een probleem. En als jij wilt doorinvesteren, moet je dus geld lenen. Nou, er zit een rente aan vast en rente risico's aan vast. En coöperaties uh, doen die veel geld lenen, die proberen die uh, nou, te elimineren middels En ja. als je dat niet goed doet, dan kan je dus in de problemen komen. Precies, en er dreigt dus uh, zo'n situatie nu te ontstaan. Kan het toezicht hierop beter, vindt u? Want, want nu moet je met een noodplan komen. Nou ja, het toezicht is, vind ik, onvoldoende. Omdat het Centraal Fonds, wat een heel goed instituut is, dat kijkt naar het vermogen. Maar problemen ontstaan vaak niet door te weinig vermogen, maar door te weinig liquiditeit. En wie moet dat betere toezicht regelen, wat u betreft? Het, het waarborgfonds uh, Sociale Woningbouw, dat stuurt op de liquiditeit. Maar dat kan tussentijds niet ingrijpen. Dus eigenlijk zou je een systeem moeten hebben, net zoals bij sommigen het geval is... Waarbij je heel nauwkeurig de liquiditeiten, de hoeveelheid geld, in zo'n organisatie volgt. En als daar een gevaar optreedt, dan moet je ook interveneren. Dus dat is goed voor het systeem, maar het is ook goed voor de solidariteit. van corporaties, die staan voor elkaar garant. Nou ja, hebt er ruim 400. Ik kan je voorstellen dat als er één een beetje gevaarlijk bezig is, dat die andere 399 denken, ja, ik wil wel even zeker weten dat mijn buurman goed bezig is. Dus je zou dat toezicht... Dat vindt overigens ook de minister. Er zit ook, zit ook een handvat in de nieuwe wet, in de nieuwe herzieningswet... die momenteel in de Kamer ligt, om dat beter te gaan regelen. Okay. Nou, wij zijn al een paar maanden bezig om te kijken... Van, hoe kan je zoiets beter regelen? Mark Kalon, voorzitter van Edes. Zo te horen zit u er bovenop. Uh, We zullen niet verder paniek zijn nog op dit moment deze avond. 31 doen. januari. Dank u wel. Goedenavond. Graag gedaan. Dag. 11 minuten en 52 seconden geleden klonk het startschot... voor de allereerste schaatswedstrijd van deze winter op natuurijs. De toppers zijn allemaal in Oostenrijk. Die schaatsen hun wedstrijd op de Waisenzee. Daarom gaat nu in Noord-Laren alle aandacht uit naar de zeerijders... die op dit moment hun wedstrijd rijden. Gade geslagen door Jeroen de Jager. En Jeroen, Lucelle en ik willen alleen maar weten hoe het gaat... met zeerijder Hans van der Wetering. De man die jij een uur geleden voor je microfoon had... die zei, nou, ik ben 10 kilo te zwaar, maar ik ga het proberen. Ja, dit is keihard ijs, Tim, wat hier ligt. Uh, daar gaat hij van de wetering niet doorheen, maar zijn 10 kilo te zwaar. Het is nog een groot peloton. Alhoewel, er zijn 2, 3 schaatsers die wat achter liggen al. Dus ergens in dat peloton van ongeveer 40 schaatsers... 40, 50 schaatsers zit hij uh, van de wetering. Laten we even luisteren trouwens naar dat moment van 6 uur... toen het hier losging. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom hier bij de eerste Natuurreismarathon in Koort-Laren. En. Dat was geloof ik het startschot. Ja, hoor. En uh, waar zitten we nu ergens in welke start. ronde? Nou, uh, we hebben eerst 40 minuten schaatsen en dan 10 ronden extra. Dus ik weet niet hoeveel ronden we nu hebben. Uh... Jan-Geert Veldman, de voorzitter. Uh, het is begonnen. Ja, het is losgegaan. Uh, het is, los om het zo is te... waar, het ja. is echt. Het is de eerste marathon natuurreizen, die is nu losgegaan. Uh, nou, het ziet er hartstikke goed uit, het ijs houdt ze ook heel best. En het is uh, goed, glad, hard ijs. Dus, het ja. is mooi om te luisteren. We wachten even en dan hou ik direct mijn microfoon er even bij. Uh, die groep zit nu aan de overkant, die komen deze kant op. En dan is dat mooi om te horen. Ja, hè? ja dat klinkt zo mooi. Hè. die klapschaatsen had je vroeger natuurlijk niet. Maar dat klinkt dan zo extra mooi. Hè. Dat, uh, ja. Wacht Daar komen ze, wacht even. Oh nee, nog. Nee. Dit was een klein kutje. Ja, daar komen ze. Tim en Lucella luisteren. Heerlijk geluid. Ja, dat is dat geluid. Guido, nou moeten we toch eens even naar een flitsje toe. Die hebben we niet klaarstaan, Dus ik maak even speciaal voor Guido Lippens. Van langs de lijn. De hondsrug. Schaatslits. Kom nog maar in, Guido. Ja, het peloton rijdt volle bak hier over dat ijs. We hebben zojuist een premiesprint gehad. En dan zie je toch altijd weer dat er een paar schaatsers zijn die loskomen van de rest van het peloton. Die proberen door te rijden. Het is natuurlijk een mooi moment om nu al de koers. Hard te maken. En dan zie je toch al wat verschillen ontstaan. Hè? Mannetje over acht daar aan de overkant van de baan. Die wegrijden. Negen man. Komt nog een tiende man bij geloof ik. Nee, die laat het lopen. En ja, dan zie je gewoon dat het verschrikkelijk hard gaat in deze wedstrijd. En wat heel mooi is. Kijk eens naar dat ijs. En kijk eens een beetje naar die ijs. ja, een beetje, Lekker een beetje sneeuw. Hè? Dat het stuift een beetje. Het is kei en keihard. Oké. Okay, nou, Jeroen, het nog één keer. Hoe deed je dat nou, die tune? Was, ja, dat wil je wel. Hè? Nee, dat gaan we niet nog een keer doen. Dat was Rio Lippens. Zeg, fijne uitzending nog. Veel plezier. Straks bankendirecteuren zien niets in opsplitsing van grote banken... in hun zaken en in hun nutsdeel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan nog 15 files, maar ze zijn nu toch echt snel aan het oplossen... De wat langere files staan nu op de A2 naar het zuiden bij Maastricht... in beide richtingen, voorknopend Europaplein, 4 kilometer. En de A27 die springt er nog uit, de file daarop van Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorkum, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Straks die banken eerst onze pensioenen. Moeten de pensioenen worden verlaagd? De meningen daarover zijn verdeeld. De SP en gedoogpartner PVV vinden van niet. De Nederlandse bank en minister Kamp van Sociale Zaken denken van wel... omdat anders toekomstige pensioenen niet meer betaald kunnen worden. Vanavond is er een debat in de Kamer. Peter Blok blikt vooruit. Niemand wil het, maar het is onvermijdelijk. Het tot voor kort zo zekere pensioen is veel minder zeker geworden. En het wordt alleen nog maar minder. Veel pensioenfondsen moeten waarschijnlijk volgend jaar al korten... met maximaal 7 procent. Op dit moment maken ze dat aan hun deelnemers al bekend. Onnodige paniek, vindt Paul Ulenbelt van de SP. Dat is absoluut niet uh, nodig. Die pensioenfondsen moeten rekenen met een rente... die door de crisis extreem laag is. Dat zijn geen normale omstandigheden... En het zou echt idioot zijn dat onze gepensioneerden de dupe worden van deze crisis. Het is niet nodig. Maar verdedigt u nu niet alleen de belangen van die gepensioneerden? Nee, want uh, ook uh, de jongeren die zijn erbij gediend dat er vertrouwen is in het pensioenstelsel. En als je vanwege een, een, een crisis die de banken hebben veroorzaakt de pensioenen gaat korten... dan betekent dat de minister de hele betrouwbaarheid van ons pensioenstelsel op het spel zet... En dat jongeren zich inderdaad vragen gaan stellen... is er straks nog wel uh, geld voor mij. Ino van der Besselaar van gedoogpartner PVV... vindt korten op de pensioenen onzin. Het is absoluut uh, onnodig op dit moment. Het is ook voorbarig dat het gebeurt. Het is zelfs ook dom, heb ik aangegeven. Dom, als je nu gaat korten... Uh, of althans al de onrust gaat saaien over korten... dan zullen gepensioneerden denken... ja, wacht even, uh, straks komt er misschien nog meer over ons heen... en uh, laat ik voorlopig maar niks gaan besteden. Nou, dat is dus ontzettend slecht voor onze economie. En minister Kamp moet dat weg. Minister Kamp kan dat wegnemen, want hij kan aangeven dat de marktrente, zoals die nu gehanteerd wordt, en die bepalend is uiteindelijk voor de dekkingsgraad, dat die marktrente niet realistisch is. Maar als we kijken naar wat de pensioenfondsen verdienen, naar het vermogen, we hebben het afgelopen jaar 74 miljard met z'n allen verdiend in die pensioenfondsen, dat is nog nooit zo hoog geweest. En de pensioenfondsen staan op een vermogen van 875 miljard... wat ook nog nooit zo hoog is geweest. Nou, daar kunnen die kortingen makkelijk van ongedaan gemaakt worden. Die raken echt de jongeren niet op dit moment. Wel het nieuwe pensioenakkoord. Dat zal de jongeren vooral treffen. Maar volgens minister Kamp van Sociale Zaken zit er niets anders op. De pensioenen moeten hoogstwaarschijnlijk omlaag. Je kunt wel voortdurend de zaak vooruit blijven schuiven... maar we hebben al drie jaar achter de rug... dat er voortdurend toenemende problemen waren bij de pensioenfondsen. Pensioenfondsen hadden drie jaar te weinig dekking hebben dat nu nog steeds. En wat we nu zeggen is als er een, ook dit jaar 2012 geen verbetering optreedt. Dat gaan we dit jaar nog eens aankijken. Dan gaan we volgend jaar um, een, een korting doorvoeren voor die pensioenfondsen, omdat dat het echt noodzakelijk is. Maar de regels versoepelen, dat zit er niet in. Ik denk dat we ons niet rijk moeten rekenen. Ik denk dat er sprake is van een reëel probleem. En ik moet niet de mensen voorhouden dat die korting van tafel gaat. We hebben een reëel probleem. En als de dingen veranderen, dan, dan kan het probleem minder worden. Of misschien van tafel gaan. Maar ik heb er op dit moment niet zicht op dat dat kan gebeuren. Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat de pensioenleeftijd sneller omhoog moet. Want dan hoeven de pensioenen niet omlaag. Voor een gedeelte zul je moeten korten. Dat is onontkoombaar. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... de pensioenleeftijd kan je sneller omhoog brengen. En als je mensen dan voor de keuze zou stellen... 7% van je pensioen per jaar eraf. Of je pensioenleeftijd gaat met 1%. Een of twee maanden per jaar omhoog. Ik denk dat ik wel weet wat die hoe die keuze zou uitvallen. Je kan ook zeggen, in plaats van op je 25 ste te beginnen met opbouwen... beginnen we op je 18e levensjaar. En je kan kijken naar het nabestaande pensioen. Hoe modern is dat nog? Aldus Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks. In Florida in Amerika zijn de stembussen al een paar uur open. Het is de grootste en belangrijkste staat tot nog toe in de republikeinse voorverkiezingen. Als koploper Mitt Romney wint, daar ziet het volgens de peilingen naar uit... dan is er een grote kans dat hij in november de tegenstander wordt van president Obama. Correspondent Wessel de Jong praat met enkele kiezers. Stembureautje bij een kerk in Lehigh Acres. Klein stadje van nog geen 100.000 inwoners in het zuiden van Florida. Het is een van de twee gemeenschappen waar de meeste huizen in de gedwongen verkoop gingen. Het wordt hier ook wel de hoofdstad van de foreclosures genoemd. Mensen staan ver af van de politiek. Nauwelijks zie je verkiezingsborden. En de kiezers bij dit stembureau, je moet er lang op wachten. Je moet 100 voet van het polling zijn om iemand over de election, te think. We zijn uh, 30 meter verwijderd van het stembureau... dus uh, we kunnen hier praten over de verkiezingen. Man komt net naar buiten. I voted. U heeft een stickertje op uw buik. Ik heb gestemd. So, what did you vote, if I may ask? I don't know, it's kind of a private thing. I, I know, I know. That's my duty. I voted for uh, Mitt Romney. Waarom heeft hij voor Romney gestemd? He was probably the one that would uh, maintain... the Republican uh, presidential election, you know, to be the winner... Rick Santorum may have been my first choice, actually. Ik heb maar voor Mid Romney gestemd. Het is toch het meest waarschijnlijke dat hij de Republikeinen... een overwinning gaat bezorgen straks in november. Maar ik geef eerlijk toe, hij was niet mijn eerste keus. Ik had liever voor Rick Santorum gestemd, de hele strenge katholiek. Maar ja, zijn hele campagne hier heeft weinig momentum. Oudere man, ringbaartje in een oranje t-shirt... Komt het stembureau uitgelopen. Well, we voted for Gingrich because Romney is too much of the establishment En we willen iemand just to shake things up. <laughs> Ik heb voor Gingrich gestemd. Wat mij betreft mid Romney, dat is veel te veel het establishment. We hebben iemand nodig die eens eventjes de boel flink door elkaar schudt. Voor uh, um, Gingrich. Waarom gaat u voor Gingrich stemmen? Because I think he's uh well qualified. I mean he did a great job in when he was there with um, Clinton. Een oudere zuster heeft zojuist gestemd. Het stembureau is namelijk naast een katholieke kerk. Ik denk dat, uh, dat Gingrich goed gekwalificeerd is voor het presidentschap. Gingrich, een beleidend katholiek ook. In de tijd ook als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij deed geweldig toen tegen president Clinton. En he's pro-life. En wat voor mij ook heel erg belangrijk is: hij is tegen abortus. Maar u gaat stemmen voor een verliezer waarschijnlijk. Nou, ik ga hem him anyway. Een paar Gingrich-stemmers, een paar Romney-stemmers. Aan de hand van wat ik hier hoor is de uitslag toch moeilijk te voorspellen. Maar als ik kijk naar de peilingen, Romney gaat het winnen. Florida, het is de belangrijkste staat tot nog toe in de Republikeinse primaries. Dus als Romney hier wint, dan zal hem dat katapulteren richting kandidatuur. Maar toch zijn er nog wat beren op de weg voor, uh, voor Romney. De regels van de primaries zijn namelijk wat veranderd uh, deze keer. Vroeger was het altijd in iedere staat de winner takes it all. Wie won, die kreeg alle kiesmannen. Maar in een heel aantal staten is dat tegenwoordig niet meer zo. Met andere woorden, het wordt dus heel interessant om een tweede plaats in de wacht te slepen. Stel dat uh, Newt Gingrich, stel dat hij in augustus uh, heel dicht bij Romney eindigt... dan kan de finale vergadering waarop de republikeinen hun, uh, hun presidentskandidaat kiezen... Kan nog wel eens erg spannend worden. Maar het is natuurlijk ook goed mogelijk dat Gingrich na vanavond al zijn momentum verliest. Als hij als verliezer te boek komt te staan. Want mensen kiezen graag voor een overwinnaar. Maar dat zal je van Gingrich zelf niet horen. Die gaat door tot het bittere einde, heeft hij gezegd. Dus de verwachting is toch dat de Republikeinse race nog wel even gaat duren. Al dus Wessel de Jong vanuit Florida. Morgenochtend vroeg in het Radio 1-journaal. Dan hoort u alles over de uitslag van hem vanuit Miami. Het opsplitsen van banken in nuts en in zakenbanken is slecht voor onze economie. Dat betoogden vijf topbankiers vanmiddag in de Tweede Kamer. De discussie over dat opknippen van de banken loopt al enige jaren... sinds de bankencrisis begon in 2008. ING Voorman-Homme schetste mede namens en medebankiers... zojuist de gevaren van zo'n splitsing. Zonder een volledig aanbod van diensten door Nederlandse banken... en dus afhankelijkheid van buitenlandse banken... is er een groot risico voor de financiering van internationaal opererende Nederlandse bedrijven. En daarmee dus ook een risico voor werkgelegenheid en groei. Al met al betekent dit dat scheiden vooral kosten en risico's... voor de Nederlandse economie zou meebrengen. Volgens Short van Keulen, topman van Holland Financial Center... is een opsplitsing niet per se het beste voor consumenten. Maar een scheiding van nuts- en zakenbankactiviteiten... Eh, dat dat geen goede zaak is voor Nederland. Het zou kunnen betekenen hogere leenkosten, hogere financieringskosten... Dat zal los even van waarschijnlijk in Nederland onvoldoende groei en rendement. Uh, met name eigenlijk alleen maar toch als gevolg hebben, denk ik, dat de risico's zullen blijven bestaan. Ik vrees dat er een sluipend proces zal ontstaan van minder dienstverlening. Toch wil P van de A-Kamerlid Plasterk weten waarom het niet gewoon mogelijk is om echt terug te gaan naar de basis. Kunnen we niet juist terug naar niet zozeer het verschil tussen. Uh, Nutsbanken, wat het dan ook is, en zakenbanken. Maar strikt echt, een, het werd net genoemd de kernnutsfunctie. Uh, dat vind ik wel interessant. Dus echt de oude postchecker Girodienst. Volgens Floris Dekkers van Van Lanschot Bankiers... is zo'n bank niet meer van deze tijd. Dat betekent ook dat je een onderscheid bijna moet gaan maken... tussen verschillende soorten klanten en consumenten. Uh, de, de consument die de betaalrekening en een hypotheek wil... en, en een kleine consument, consument, consumentenfinanciering... is een volstrekt andere... Dan de consument die bij een grote private bank een 10 miljoen in vermogen beheerd wil hebben. Maar ook dat is een consument. Moerland van Rabobank vindt het idee van Plasterk een te grote stap terug. Ik zou het een stap terug vinden. En ook een stap achteruit. Niet alleen in de tijd, maar ook ten opzichte van het pijl van de dienstverlening zoals we dat in Nederland vandaag nu hebben. Dus ik geloof dat dat misschien een romantische gedachte is, die ik ook nog snap vanuit de probleemstelling. Maar niet realistisch. Maar toch is Moerland voor aanpassingen. Dus ik zou opnieuw ook vanuit dat, die optiek willen pleiten voor een sterk bankwezen. Maar ik voor er onmiddellijk aan toe, het moet ook echt sterk zijn. Het moet zelfredzaam zijn, het moet buffers hebben, het moet een stootje kunnen. En uh, het moet niet zo zijn dat we in een situatie geraken zoals het afgelopen jaar is gebeurd. Daar zijn we het gewoon over eens. Aldus Piet Moerland van de Rabobank. Een verslag was dat vanuit Den Haag van Vincent Rietbergen. De gemeente Voorst huldigt schaatser Stefan Groothuis, de wereldkampioen Sprint. Colette van Nune is in Voorst. Colette, bij het huis van Groothuis om uh, precies te zijn. En daar wordt hij met de fanfare opgehaald. De fanfare is nog niet gearriveerd. Wel uh, de complete basisschool met ook toetertjes, die ook net leuk klinken. Maar ik verwacht nog wel wat meer straks van de fanfare. Want ook zij uh, zullen hebben geoefend. Net als de kinderen die op school spanker hebben gemaakt voor Stefan... En die uh, zondag is er nog een beetje opgerold. <lacht> nou, kinderen zijn uitgelaten, zoals je hoort. En al wat Feestand... suiker gehad op deze late avond. Het is voorst uitgelopen voor het groothuis. Uh, ja, ja, redelijk. Het is, nou ja, het moet nog een beetje beginnen. Want hij wordt om half twee, dus over een paar minuutjes opgehaald. En dan lopen ze met z'n allen naar een grote feesttent toe. Dus de mensen zijn eigenlijk nu voor de deur aan het verzamelen. Binnen staan wat... Uh, wat, wat goede vrienden en ook nog wat andere media natuurlijk. worden wat cadeautjes uitgedeeld en uh, nou ja, we kunnen net van buitenaf allemaal mooie, mooi volgen wat daar binnen gebeurt. En uh, nou ja, het is eigenlijk wachten totdat hij dan ook de deur uit komt om hier op een auto, een open auto, auto zou er komen, die ik overigens nog niet zie, naar die feestent toe gebracht te worden. Dat is koud. hoe ziet dat programma eruit in die tent vanavond? Uh, nou, dat uh, goede vriend en schaatsgenoot van hem, die uh, doet dus het openingswoordje, heet hem welkom enzovoort. Dan krijgen we de burgemeester, die natuurlijk uh, zegt dat heel voorst, heel trots op hem is. En uh, dat even de schaatsclubstand nog een woordje doen. Ja, en dan hoopt iedereen natuurlijk dat, uh, dat Stefan nog. Iets leuks gaat zeggen. En vervolgens uh, uh, wordt het feest. Ik ben benieuwd hoe lang hij dat volhoudt. Want het zal best moe zijn uh, na, na dat reis naar Teldery. En vanmorgen die nacht overgeslagen naar de vlucht uh, op Schiphol aangekomen. Eindelijk mag Voorst het doen. Eindelijk mogen ze om huldige Stefan Groothuis, de wereldkampioen Sprint. Een verslag van Colette van Nuenen morgenochtend in het Radio 1-Sanaal. Onze tijd zit erop, Lucella. Zeker, dus wij wensen u een uh, heel fijne avond. En wij gaan naar Joost Eertmans. Uh, dadelijk na het nieuws van half zeven. Avondspits, Joost, goedenavond. Goedenavond, hier vanuit uh, Capelle aan IJssel. Uh, Lucella en Tim, de politieke correctheid heeft in Den Haag weer eens toegeslagen. Wat mij betreft, de term allochtoon moet verdwijnen. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Uh, Leers, uh, minister Juist. Leers. Minister CDA, minister Leers, hij warmt een oude prak op van, van ernst Hughes Ballin. Die heeft het ook al eens voorgesteld. Want bij een gezellig theekransje bij de dames van, van de Libelle... heeft hij blijkbaar wat tijd over gehad. Want hij heeft gezegd dat de term allochtoon moet verdwijnen. En vanavond gaat hij al over de knie bij Geert Wilders, heb ik begrepen. Want ik zeg alsof het afschaffen van een woord als allochtoon... nou ons verder moet gaan helpen. Totaal niet. En dat betoog ik straks. Kunt u met mij in debat hierover in avondspits van WNL 0800 1121. De zaak staat op scherp. De term allochtoon moet blijven. Die is namelijk gewoon nuttig. Brand maar los. Ga de keer op Twitter. Dat mag. Hashtag Eerdmans kan ook via telefoon 0800 1121. De lijnen staan hier open 0800 1121. De term allochtoon is gewoon nuttig. We spreken elkaar heel graag in avondspits zometeen direct naar het NOS Journaal. Tot zo.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 Voorzitter Siska Dresselhuis van de jury van de mensenrechten Tulp... heeft kritiek op minister Rosenthal. Ze vindt dat hij minder prioriteit geeft aan mensenrechten dan zijn voorgangers. De mensenrechten Tulp is dit jaar voor de Chinese activist Ni Yulan. Maar zij zit gevangen en ook haar dochter, die in haar plaatsen Tulp in ontvangst zou nemen... mocht het land niet uit. Minister Kamp heeft nog eens herhaald dat pensioenen gekort moeten worden als een pensioenfonds te weinig geld in kas heeft. Diverse fondsen hebben al aangegeven dat ze pensioenen gaan verlagen als gevolg van de lage rente. Gedoogpartner PVV en oppositiepartij SP zijn fel tegen het verlagen van de pensioenen. D66 en GroenLinks zeggen dat verlaging achterwege kan blijven als de pensioenleeftijd sneller omhoog gaat. Vanavond praat de Tweede Kamer over de pensioenen.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 Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt weer flink, tot min 9 in het oosten en min 6 aan zee. In een groot deel van het land voelt het ook flink kouder aan, door de wind ligt de gevoelstemperatuur namelijk op zo'n min 15 graden. Ook morgen schijnt de zon uitbundig en loopt het kwik weer wat op, tot min 1 aan zee in Noord-Holland en min 5 in Limburg. Maar het blijft waaien en daardoor voelt het ook morgen overdag, met name landinwaarts erg koud aan, zo'n min 12 graden. En donderdag verandert te weinig aan het wereld, koud en zonnig. Daarna blijft het koud, maar neemt de bewolking wel toe en kan er vrijdag ook wat lichte sneeuw vallen. ANB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn snel aan het oplossen. De avondspits was sowieso niet druk. Wat nu nog opvalt is de wat langere file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht staat 4 kilometer. Maar ook die file is nu wel aan het oplossen. En de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Noordeloos en de brug bij Gorkem 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL, avondspits, Joost Eerdmans. De term allergtoon is nuttig. Ja, hele avond. dit is de leukste avondspits van Nederland. Tot 7 uur een debat over benoemen en stigmatiseren. Bel WNL, 0800 1121. Er gaat een golf van politieke correctheid door Den Haag. Het is niet Ella Vogelaar en ook niet Ab Klink. Maar minister Gert Neers, die heeft geopperd om de term allochtoon te schrappen. Het is maar stigmatiserend en mensen worden ermee in een hoek gedrukt. Iedereen is toch autochtoon? Feitelijk betekent de term allochtoon niks meer en niks minder dan wie uit een ander land afkomstig is. Als je tenminste één ouder hebt die in het buitenland geboren is, dan ben je een allochtone Nederlander. We maken ook onderscheid tussen westerse allochtone en niet-westerse allochtone. Termen waar hele beleidsnota's, wetenschappelijke rapporten en stammenambtenaren en onderzoekers zich op richten. Logisch, want het is zoals Pim Fortuinen treffend zei... meten is weten en je moet kunnen registreren. En dat het niet helemaal goed gaat met de integratie... van met name de niet westerse allochtonen, dat mag toch bekend zijn. En voor wie het vergeten is, lees dan even het boek... Het Multiculturele Drama van Paul Scheffer. Waarom moet de term allochtoon geschrapt worden van minister Leers? Om stigmatisering te voorkomen? Nee, dat wordt echt veroorzaakt door een kleine groep... binnen de groep allochtonen zelf, die zich gewoon niet goed gedragen. Laten we de werkelijkheid niet verdoezelen. Woorden afschaffen helpt ons niet verder... De term allochtoon is dus nuttig. Bel WNL 0800 1121. Een hele goede avond en welkom bij Avondspits van WNL. We hebben het genoeg om te spreken met een voorganger van Gert Leers zometeen. Dat is oud-minister van Vreemdelingenzaak en Integratie Rita Verdonk. Zij gaat haar licht laten schijnen over die ja, uitspraak... wat mij betreft uitgeleier van Gert Leers... dat de term allochtoon moet worden geschrapt. Ik ben zeer benieuwd wat u ervan vindt. Dat mag uh, u inbellen op 0800 1121. En dat wordt al fors gedaan. Krijgt u een gesprektoon treur niet. Als u een paar minuten later weerbelt, dan komt u vast. En zeker er een keer doorheen. Er wordt ook getwitterd. Sergio Samson zegt zonder de term allochtoon is racisme veel lastiger. Je moet dan groepen gaan benoemen, zegt hij. Hij is het duidelijk niet met mij eens. Uh, de Bas, Bas Hendricks zegt Eerdmans er is niets mis met de term. Het vervangen van de term vervangt het gevoel toch niet. Lotenoud IJzer en Rogier Bos... Uh, van de fotograaf zegt uh, oneens term nieuwe Nederlander is nuttiger, vriendelijker en maakt ook duidelijk dat men in Nederland moet inpassen. Zo wordt er flink getwitterd. Uh, dat kunt u ook doen. Hashtag Eerdmans gebruiken of hashtag WNL en u komt binnen. We dus kijken wat we op de lijnen aantreffen. De eerste beller, die is helaas vertrokken zie ik, maar dan hebben we de volgende eerste beller en dat was en is meneer Wouters. Goedenavond, meneer Wouters. Avond. Uh, zeg maar oleg hoor. Ik heb een Russische naam, maar ik ben gewoon een Nederlander. Ja. En ik heb een witte uit. Maar als ik in mijn vingers snij, komt precies hetzelfde bloed eruit. En natuurlijk zijn er mensen met een verschillende culturele achtergrond. En wij staan in Nederland bekend om onze multicultigebeurens. We hebben de, de, de, toen, de, toen de Joden verdreven werden uit Spanje en noem maar op, van de, van de Batavieren en de. De zakte, ja, noem maar, nee, maar, op, maar dan voor we de hele, hele, hele, hele, hele discussie ingaan... Maar het punt is... Men, men we zijn voel, dus ja. zelf ook een mix. Nee, maar en, kijk, uh, vroeger uh, noemden we het een buitenlander, dat mocht niet... Toen werd het een vreemdeling, mocht het weer niet... Toen werd het een, een allochtoon, dat mag weer niet... Telkens wordt er een nieuwe naam verzonnen, een etiket uh, voor opgeplakt... Of, of juist weer weggenomen. Wat heeft het voor zin, die discussie? Uh, ja, nou kijk, heel veel mensen die, die voelen zich toch... En dat merk je met name bij uh, KM'ers... Ik zal dat verder niet benoemen, maar uh, je weet wel wat ik bedoel... Uh, dat ze dat heel snel gebruiken als excuus om, uh, om uh, uh, uh, zich te gediscrimineerd te voelen en ja. daardoor wantig gedrag te gaan vertonen. Ja, maar wat is dan uw... uw... Maar dat is een klein clubje en ja. dat geldt niet voor oh, zeg ik ook. Oh, maar dat zeg ik ook. En de, ik, ik bedoel, ik stigmatiseer de niet. Het is alleen een, een feit dat mensen die hier binnenkomen en nog een ouder, uh, hiervan een ouder hebben die in het buitenland geboren is, dat je die op die manier pril laten integreren. En dan is het helemaal niet zo gek dat ja. je dat benoemt. Ja, maar zeker die derde generatie die staat met één poot in de goot en één poot op de stoep. Zo benoem ik dat altijd. Die hebben wel behoefte aan hun, aan hun, aan hun culturele achtergrond. Maar hm. hier in Nederland moeten ze zich heel anders gedragen. Ja. Die zijn gewoon in de war. Merci meneer Wouters, dank, dank, dank u zeer. Want we gaan door met vele andere bellers die er zijn. Meneer, bijvoorbeeld meneer Jacob Grit en hij komt uit Delft. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ik heb uh, minister Leers uh, heel hoog uh, gehad. En zeker als burgemeester. Maar hij moet nu niet zaniken. Uh, wat voor terminologie is er dan inderdaad in de loop der jaren allemaal uh, de, de revue gepasseerd? Gastarbeider, bicultureel, ja. buitenlander, migrant, immigrant, nieuwe Nederlander. Uh, wat maakt het uit? Het begrip allochtoon is gewoon een hele goede werkterm. is realistisch, ook in de, in de uh, juridische sfeer. En uh, ja, uh, links die probeert, uh, en vooral GroenLinks en de Partij van de Arbeid dan, probeert ons uh, met een anti-Nederlander beleid nog steeds ons te muilkorven. Mm. En uh, gewoon, wij hebben gewoon recht om met een fatsoenlijke terminologie. Uh, en, en bruikbare ja. woorden dat te noemen zoals, als, zoals wij dat zoals wij dat willen en net zoals wij uh, kunnen spreken over Eskimo's, hot en top. Ik vraag me ook af of allochtonen er zelf nou zo mee zitten dat is eigenlijk wel een goede vraag aan u luisteraars als u, als u luistert, u bent zelf een allochtoon volgens die definitie dan uh, wil ik graag uw geluid horen want wellicht uh, vindt u het allemaal onzin van leers. maar misschien zegt u wel, nee ik word, ik word er eigenlijk ook een beetje moe van die term zoals ik word aangeduid. ik voel me gewoon autochtoon bel gewoon op, want dat kan 0800 1121, de term allochtoon, vind ik gewoon nuttig. Rita Verdonk aan de lijn. Goedenavond, mevrouw Verdonk. Goedenavond, meneer Wolf. Ja, hallo. Ja, we, zeggen, maar u, we kunnen ook jij ja, gaan zeggen, maar in ieder geval was u oud-minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie. En uh, u zei in de tijd, en dat vond ik leuk, want toen ging de discussie er ook over, toen was u dus minister in 2005, dat u geen zin had om te functioneren als een soort taalpolitie. Toen heeft u zich duidelijk uh, ja, afstand genomen van het schrappen van uh, het woord allochtoon. Hoe, hoe, hoe, hoe zit u er nu en U Gert eerst het opnieuw, uh, oppert. We willen een aantal dingen registreren. Ik ben het helemaal eens met jou en met Pum Fortuyn. Meten is weten. Nou, uh, wat registreren we? Of iemand man is of vrouw. Of iemand koud is of jong. Of iemand werkend is of niet werkend. En of iemand allochtoon is of autochtoon. Dat zijn een aantal voorbeelden. Nou, dit, dat onderscheid hebben we daarvoor nodig. Nou hebben we het heel hele tijd over hoe mensen zich aangesproken voelen als ze allochtoon zijn. Maar ik ben autochtoon. Ja, ik ben, ik ben gewoon Nederlander. Moet ja. ik me dan aangesproken voelen omdat ik autochtoon heet in deze tweespraak, zeg maar hè, in dit verschil mm. uh, in die twee verschillende begrippen nee ik bedoel laat mensen zich zich nou eens niet aangesproken voelen en wat Leer zegt ook weer ja want dan voelen de mensen die zich goed doen die voelen zich die het goed doen in Nederland die voelen zich dan zeg maar weer in het verdomhoekje gedrukt omdat er zo'n negatieve lading hangt aan allochtone. Uh, Alle weldenkende Nederlanders maken zelf heel goed het verschil, en ook weldenkende, niet-nevenleus of allochtonen, uh, maken heel goed zelf het verschil tussen degene die het wel goed doen en niet goed doen. Ja. En als al diegenen die het goed doen zich nou niet zo aangesproken voelen, maar gewoon lekker doorgaan met goed doen, precies ja dit soort ja. Nou, inderdaad, over stigmatisering gesproken, ik, ik denk dat, dat leer zelf eigenlijk de allochtonen nu stigmatiseert. Net, net als we wel eens met hygieniek hebben deden vroeger, althans het gebeurt nog steeds, van ja, je bent zo zielig, dan moet je, hè, dat moeten we maar niet zo, zo, uh, u moet je zeg maar niet gaan voelen. Hoe beoordeel jij dat? Ja, nee, dat vind ik ook. Ik bedoel, dat is meer in de lijn van, uh, van Vogelaar. En meer in de lijn van de PvdA, dan dat het in, in mijn lijn uh, ligt. Uh, ik vind dat we hier helemaal geen woord aan vuil moeten maken. We hebben werk zat in Nederland. Ja. En uh, laat ik daar nou, hij mag nu integratie erbij doen. Nou, ik bedoel, dat werd ook tijd, want het had natuurlijk maar een ja. hele kleine portefeuille. He, dus laat hij nou eens volop aan de bak gaan met integratie. En het allereerste wat hij doet is de term allochtoom ter discussie gaan stellen. En dan denk ik, ja, Want nou, bij Libellen, dat, dat was waarschijnlijk platform ja. waar het platform waar hij het goed thuis, thuis kon brengen. Maar hoe beoordeel je dat, Rita Verdonk, als, als oud-minister en voorganger van, van Gert Leers? Hoe beoordeel je die uitspraak eigenlijk van Leers? Die, die die nu maakt over ja. allochtonen? Ja. ja. Of... Ik, ik vind het gewoon verspilde energie. Had ik nou niet iets anders kunnen bedenken? Hè, om inderdaad te zorgen. Eh, bijvoorbeeld dat we dan echt die groepen raddraaiers. Nou eens een keer van de straat krijgen: die allochtonen raddraaiers. Maar ook die autochtonen ja. raddraaiers. Ja. Hoe we nou eens zorgen dat mensen een beetje begrip voor elkaar gaan krijgen. En laten we wel zijn: al die allochtonen. En ik ken ze zoveel. Die goed meedoen in de samenleving. Die hebben hier ook helemaal geen. zin. Helemaal niks aan. Ja, nee. die hebben ook moeite om op dit moment. alle uh, eentjes aan elkaar te knopen. Die hebben heel andere zorgen. Precies. Nou, van Verdonk, je blijft hopelijk even aan de lijn. Want uh, het is goed om ook de, de, het commentaar wat we binnenkrijgen. om dat van een, uh, van een reply te voorzien. Alfred Boom, die twittert. De term allochtoon nuttig. alleen dan om te stigmatiseren. Benoem liever de echte problemen. Jesri Lemmert zegt Eerdmans. Het hanteren van de term allochtoon schept alleen verschil en afstand. Afschaf is een goed voorstel. De Leni in 2006 en 2008 voorstellen om het woord allochtoon te schrappen. zijn mislukt. Er was geen goed alternatief. Zinloos voorstel van Leerst. Die is er duidelijk mee eens. En de enige echte autochtonen zijn de Friesen, zegt Jeroen Kumeling. Die het langst op Nederlands grondgebied. Sem van der Pol zegt uh, taal, is alleen, maar taal, als je, taal is alleen maar taal als je geen fundamentele betekenis aan geeft. Een eventuele nieuwe term kan ook zo weer negatief beladen zijn. Ik denk dat Sem gelijk heeft. En Wilfred Hoefsloot die zegt, denken ze nu echt dat afschaffen betekent dat het niet meer gebruikt wordt? Naïeve, symbolische gedachten. Exact Wilfred, dat denk ik ook. Want het, het volk blijft het toch zeggen, toch ook Rita Verdonk. Dat, daar gaan we, dat gaat niet veranderen. Het volk blijft het toch zo benoemen. Nee, en als je het nou zou willen veranderen. Ik bedoel, gaat hij dan, want dat heeft hij al gezegd... hij gaat niet uh, uh, regels veranderen of zo. Nou, wat heeft dan zo'n Nou, dan, dan, dan, Je doel, dan, dan, dan, staat daar bij een groep libellenvrouwen. Ja, dan denk je, nou, wat zou het goed doen met de, deze deelgroep... Hè, bij deze doelgroep, de mensen die hier in de zaal zitten... laat ik er weer eens eventjes dat hele oude paard van nee, ik houden. Denk dat houden. Nee, ik denk dat hij zich gewoon van zo'n softe kant... even weer richting het smal ja. deel uh, van het CDA... die zes zetels die aan de linkerzijde zitten, zeg maar. Die, die wil hij die denk ik tegemoetkomen. En wat doet iedere kies dat, wat zeg je? Dat doet hij iedere keer. Ja, dat doet hij iedere keer. Dan moet hij weer over de knie bij Wilders. En dan, dan houdt hij het weer even vol. Het is een hele moeilijke positie, misschien waar de beste man in verkeert. Maar goed, laat u, uh, laat u zich niet uh, weerhouden om te gaan reageren. 0800 De term allochtoon moet blijven. Die is gewoon nuttig. Reinier van de Bosse het Schrappen van het woord allochtoon is symboolpolitiek. Kijk, het is regelrechte symboolpolitiek. De Christenunie wilde inderdaad bicultureel. Hoe verzin je het? Zijdeveld, weet ik nog in Rotterdam. De CDA, denker die wilde koppelteken Rotterdammers. Zodat je sprak van Turkse Rotterdammers, oh ja. Marokkaanse Rotterdammers. Wat, wat vindt u ervan? 081121 21 uh, Rogier van Oostrom. Goedenavond. Ja, hallo uh, Joost. Welkom. Ik uh, vind het fijn dat ik in de uitzending ben. Ja. Ik uh, word altijd een beetje heel moe van die term allochtoon. Aangezien uh, door de definitie vooral. Omdat we hiermee een hele, groep, uh, hele grote groep Indische Nederlanders aan de kant zetten. Waarvan één of meerdere ouders in uh, het... Uh, uh, dat kunnen ouders zijn die gewoon voor de rest Nederlanders eruit zagen. Maar die wel zijn geboren in het uh, Indonesië wat toen net onafhankelijk is voordat ze door uh, Sukarno hardhandig eruit worden gezet. Ik, uh, door de definitie die jullie hanteren met allochtoon... zetten jullie al deze mensen aan de kant en dat vind ik niet kunnen. Deze mensen hebben heel hard gewerkt om ons land op te bouwen. Okay. En uh, ja, dat vind ik echt uh, heel erg. Uh, ja. Zeker, uh, Rogier Helder, ja. jij komt op voor de mensen uit uh, Nederlands-Indië... voormalig dat, dat uh, zeg je heel duidelijk... dat die daar niet uh, moeten worden onder, onder, uh, onder sneeuwen. is eigenlijk feitelijk wat je bedoelt. Ben, ben Vermeer? Hoi. Hoi, de, de term allochtoon is een absoluut volkomen achterhaalde uh, term, die absoluut helemaal niet meer van deze tijd is. Die is dus echt volkomen onbruikbaar. De directeur van NRC, dat is een Belg, dat is dus een allochtoon. De directeur van het Nederlandse Danstheater, of weet ik veel, van de, die is een Amerikaan, dat is dus ook een allochtoon. Er werken hier honderdduizend Polen, dat zijn allochtoonen. Het is een volkomen achterhaalde term... die nou, volkomen hier werkt, ja. achterhaald is... die echt niet meer bruikbaar is. Maar dan, dan, dan nog blijft het in gebruik, denk ik. Maar je hebt het over Polen, die werken hier... maar die wonen hier veelal niet, hè? Oké, okay, maar het is een volkomen achterhaalde term. Want je gaat namelijk... Uh, de, een volkomen uh, groep uh, ga je zetten onder allochtoon. En wat, dus, wat er gebeurt... is dat een bepaalde groep wordt bepaald onder allochtoon. Ja. Niet tussen de directeur van NRC Handelsblad... Dat, namelijk een Belg, dat is namelijk ook een allochton. Natuurlijk is dat een allochtoon, maar dat is, dat is ja. de definitie. Die, die staat volgens mij lijnrecht daar tegenover. Dat en is... daar wordt dus niet mee bedoeld, oké, okay, goed, waarvoor zou hij een allochtoon genoemd moeten worden? Nou, omdat het er één is. Het is heel simpel. Kijk, als we het hebben over problemen bij allochtonen, dan gaan we... Ik vind we... het een volkomen achterhaalde term. Dus, nou ja, ik ben het met de stellingen... Nee, ik, ik, vind, dat het, ik vind het een volkomen achterhaalde term. Die ja, niet meer dat, is helder. Is. dat is helder, Ben. Dank je, dank je wel uh, daarvoor. En aan de lijn nu um, even kijken. Henk, Henk Groenendeek. Goeiedag Joost, goedenavond Met Henk Groenendijk spreek je. Hi. Uh, ik wilde ook een beetje inhaken inha op de eerste spreker en ja. die had gelijk. De definitie van uh, allochtoon, uh, die klopt niet. Ik zou je een voorbeeld geven. Mijn vrouw is geboren in Suriname voor de onafhankelijkheid. Dus Op papier is zij Nederlander, maar ze wordt wel beschouwd, wettelijk gezien, als allochtoon. Mijn dochter, die wordt ook nog beschouwd als ja. allochtoon. Terwijl... De, nou, zo'n Nederlands zijn als, als oh, maar, ik, ik weet niet wat. Natuurlijk, maar dat geldt wel voor heel veel allochtonen. Laten we eerlijk zijn, er zijn toch heel veel allochtonen die prima integreren in, in de Nederlandse maatschappij. Dat, dat wordt een etiket, dat, dat wordt, wordt niet door, door ja. mij opgeplakt. Nee, nee, nee, dat zeg ik ook niet. Maar de, de term is wel beladen. Ja, natuurlijk. En, uh, en, en mijn vrouw die volledig verkaasd is, die volstrekt ja. ja. Nederlands is, uh, maar wel met een kleurtje. En mijn dochter ook, die is dan van de Ja, die, die, die woorden wel beschouwd en, en, en benoemd als allochtoon en dat, dat deugt niet. Dat maar Henk, hoe zou je het dan echt... willen doen? Maar kijk, moeten we dan gaan zeggen in Rotterdam wonen 100% autochtonen? Als je zo'n ja. zin hoort, dan zeg je toch van sorry, maar dat klopt niet. Ik ben het helemaal met je eens. En daar zal misschien iets opnieuw uh, voor bedacht moeten worden. Uh, maar allochtoon dekt niet meer de lading. Ook okay. is niet meer van deze tijd. Net als gastarbeider vroeger dekt ja. ook niet meer de lading. Helder, Iets anders verzinnen. Ja, iets okay. anders verzinnen. <laughs> Oké, okay. mochten mensen suggesties hebben voor een ander woord dan allochtoon. Bicultureel, uh, koppelteken Rotterdammer, vreemdeling, buitenlander. Dan mag het ook hoor. 0800 1121. Ik zeg alleen, blijf het wel benoemen. Want het gaat om een groep mensen dat hier wil integreren. En als je wil integreren, ja, dan moet je wel weten over welke groep je het hebt. Rita Verdonk is ook nog steeds aan de lijn, en u kunt haar ook vragen stellen. 0800 1121. Eh, op Twitter zegt Sjoerd Eerdmans eens, maar daar komt er wel weer een andere term. Je kunt je ergens wel lekker druk om maken. Inderdaad, Sacha Marset zegt eh, welke definitie van allochtoon wordt er gebruikt. Die van het CBS stelt namelijk dat Israëliërs niet-westerse allochtonen zijn. Ik heb hem al gezegd, Peter Klein, eh, weer eens met je Joost, het is idioot dat politieke correcte taal gebruikt precies. Wanneer onderscheid maken niet mag, is leren verboden. En Thean Benders, die zegt ook al noem je ze knuffelaars, dan is dat straks weer Negatief en het is een non-discussie. Oké, okay, Rita Verdonk uh, is, is er nog. Uh, Rita, we hebben toen ook die discussie rond Antillianen gehad. Dat zijn natuurlijk Nederlanders en die ja. mochten we toen ook niet. Hè? Dat was die beruchte verwijsindex. Wat, wat, is dat nog steeds die Tweede Wereldoorlog wat er boven hangt? Dat mensen zeggen: nee, niet benoemen, niet aanwijzen, want dat is allemaal maar heel gevoelig. Alles moet maar één grote brei zijn. Dan hebben we in ieder geval niemand gestigmatiseerd. Ja, het is een bepaalde angst. En die angst die is vooral bij, bij links, bedoel ik, van die, die hele... Die vinden net heel veel... van, ook al noem je ze knuffelaars, bedoel dan toch... Nou, zal, zal het maar een tijdje door bepaalde groepen weer een negatieve lading eh, krijgen. Omdat er bepaalde groepen zijn hier in Nederland die zich niet aan onze regels houden. Maar ja, waarom geef je... Waarom... Is het, hè, die meneer die net had over die Belg, hè? Wat was die? Die had een hele goede functie. Die is toch allochttoon? Ja, die is toch allochttoon, want het heeft alleen maar te maken met de registratie. Ja. Ik bedoel, je hoeft er niet een negatieve lading aan te, aan te geven. Precies. Ik vraag ja. mij ook af of al die mensen uit voormalig, uh, Nederland, Indië, of die zich aangesproken voelen door het woord allochttoon. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Wie voelt zich erdoor aangesproken? Als je goed meedoet, nou dan ben je ja, afkomstig. Of je goeders zijn afkomstig uit een ander land. Nou in, doe lekker mee. Ja, ik zie het ook. Het hele probleem niet wat Gert, Gert Leers hiermee wil oplossen. Nog één vraag, Rita Verdonk. Gaat dit nog een, een schrammetje opleveren voor Leers... in de zin dat Wilders hem vanavond even heel hartig uh, zal toespreken... van uh, niet meer zeggen vriend? Of verwacht je dat niet? Uh, nou, ik verwacht dat wel. Want dit is een T discussie die Leers ja. nu weer uh, aanzwengelt bij de libelle vrouwen. Ja. En dat is niet iets waar, uh, je waar uh, Geert Wilders natuurlijk op zit te wachten. Nee, en de, de CDA-kiezer verwacht ik eigenlijk ook niet. Nee, ik grootste dan niet. Waar gaat het over? Hoeveel linkse CDA's er zijn er nou? Ik bedoel, CDA's zijn ook mensen met hart op de juiste plek, maar ook mensen met realiteitszin. En ja, daar hoef je dit soort acties niet meer uit te halen. Nee. Oké, okay, Rita Verdonk, oud-minister van Beleid en, uh, en Integratie. Zeer bedankt uh, voor uw komst naar avondspits. En u kunt nog blijven bellen. 0800 1121. We zijn er tot 7 uur. De term allochtoon is gewoon nuttig. Loes Huizinga, goedenavond. Uit Den Haag kom je. Hallo. Ja, hallo, Loes. Hoi, ik ben Elisa. Oh, sorry, Elise uit Den Haag? Ja, geeft niks. Ja, ik vind het sowieso belachelijk dat we deze discussie voeren... Ja. want we hebben het nu eigenlijk over mensen in een hokje plaatsen. En ik ben absoluut tegen mensen in hokjes plaatsen. Als ik, toen ik negen jaar geleden studiefinanciering moest aanvragen... werd er gevraagd waar mijn ouders vandaan kwamen op het formulier en wie ze waren. Dat is ook al een manier van registreren. Dus ik denk helemaal niet dat je een term nodig hebt of een hokje... want je komt er zo echt wel achter op een andere manier... Of iemand ouders heeft in het buitenland. Ja, en wat vond, wat vond je ervan dat je zelf in het hokje als student stond geregistreerd? Ja, nou ja, dat is dan weer wat minder erg. Want ja, studenten zitten natuurlijk weer een veel leukere sfeer omheen. Ja, ook, wanneer... maar hoe komt dat, denk je? Hoe komt het nou dat de term allochtoon zo, zo, zo, eigenlijk zo, zo besmet is geraakt en, en het woord student niet? He, dat, heeft, dat heeft wel een oorzaak. Ja, ik denk dat het echt te maken heeft dat allochtoon altijd heel erg slecht in het nieuws komt. En het wordt altijd gericht naar slechte dingen. Mensen die van buitenaf dingen weer gedaan hebben, wordt groot uitgemeten. Terwijl een Nederlander die wat doet, die komt ergens in pagina drie in een klein hoekje te staan. Dus het is eigenlijk de schuld van jij... de media? Ja, ja ook mede door de media. Hm. En mensen onderling. Uh, ik denk uh, dat uh, heel veel mensen gewoon heel klakkeloos maar een mening volgen en zelf niks maar ik denk Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook komt... dat als je in Rotterdam twee Marokkanen ziet... dat één onder de achttien, uh, één van de twee... in ieder geval met justitie in aanraking is gekomen... zoals uh, professor Bovenkerk heeft uh, becijferd. Kijk, dat zijn geen leuke cijfers om te melden... maar het zijn wel de feiten. Hè? Dat, dit, dit, ja. dat, daar heeft het volgens mij ook een klein beetje maar mee te maken. Maar waarom moet je ze dan ook nog als allochtonen, allochtonen? maar Uiteindelijk zijn ze misschien niet wel in Nederland geboren. Nee, daar gaat het ook en... niet om. Het gaat om, de, er moet minstens één ouder hè, zijn die uh, In het buitenland uh, ja, dat is geboren. Ik. Dat is eigenlijk de definitie. Maar ja, je hebt gelijk. Uiteindelijk, me, het me, punt is ook: uiteindelijk me, ja, zijn er ook geen autochtonen meer, natuurlijk. Uiteindelijk zal, zal men opgaan, en dat gaat gewoon van geslacht op geslacht, in, in, in het autochtone deel van Nederland, uiteraard. Dat, dat klopt. Dat maar je nieuw... ook. Zoals ja. je het net over cijfers had, dat je over Marokka en Rotterdam Engel, uh, onder de 18, dat zijn vaak jongeren die hier in Nederland zijn geboren en deze, in deze Nederlandse maatschappij zijn opgegroeid. Dus wie zegt dat dan dat het ligt omdat ze alle getoond zijn? En waarom ligt dat niet aan onze maatschappij? Nou, dat is een goede Ik vraag. Ik begrijp niet waarom we alles in hokjes moeten stoppen, weet nou, je. Omdat je. Het probleem ligt hier in Nederland. En ja. wij... Uh... We zelf besloten deze mensen hierheen te halen voor bepaalde klusjes die we zelf niet wilden doen. Ja, dat is... En dan vind ik niet dat je ze vervolgens weer in een negatief hokje moet dat... stoppen. Ja, ik denk niet dat wij dat doen. Maar goed, Loes, Elise, ik denk niet dat wij er ze in een negatief hokje stoppen. Ik denk dat dat inderdaad gebeurt, maar dat is niet, dat is niet degene die het woord al heeft verzonnen. Daar, daar denk ik dat de schuld niet moet liggen. Dank je zeer, Elise. Het was een leuke discussie. Maar we gaan nog even kijken naar de andere meneer. Even kijken, meneer Barry. Barry oh, sorry, nou, die gooi ik nu zelf uit de lucht. Sorry, meneer Van Hetzelfde. Goedenavond. Ja, hier uit Schiedam hetzelfde. Ja, moet je luisteren, dat is, is een heel goed woord. Dat is een provincienaam, zoals je zeel zegt, zeggen, Vries. En ja, voor allochtoon heb je dat niet. Of, of Limburger. Dus er, er is niks mis met het woord. Daar is je niks mis mee, zeg je? Nou, dat, dat, dat ben ik met je eens. Mijn een, uh, leers wil zijn uh, blazoen oppoetsen, het CDA, maar die willen een beetje stemmen gaan trekken. en Een beetje afzetten tegen de PVV. Ja. Ik ben zelf van de Partij van de Arbeid, hoor. Tof. Hij had Mauro hier moeten laten en dan had hij flink geweest. Ja. Maar nu is dat alleen maar shit dus, schoppen. Vindt u net zo'n uitglijder als, als, als zeg maar Bleeker Mauro dan dat briefje en nu deze actie van links? Ja, dat willen ze nou een beetje natuurlijk... Uh, kijk, als je, als je mens bent, je hoeft nog geen eens christen, dan zijn de vind je gewoon hier. Als er nou, nou... Niemand hier is die, die de macht heeft. We hebben, een tijd terug hebben we voor kerstmis een kind van zes jaar weggestuurd met een blanke vrouw naar Zwitserland. Ja. Iedereen zat lekker kerst te vieren. Die moeder die was al dood in de Congo. Het kind moest terug naar de Congo. Die, die zus zat in Vlaardingen. Kan zien dat meisje hier naartoe ruikt. Oké, okay, meneer en Dan. zijn dam... zei op zijn bos kloppen. Nee, precies. Dat is, dat is even een ander verhaal. Maar zeer, zeer bedankt. U was het ermee eens. Uh, de term allochtoon is nuttig. Moet blijven. Wordt veel getwitterd. Dennis Rosendaal zegt. Uh, de term allochtoon is niet transparant. En verhult discriminatie van totale groepen. Terwijl werkelijke problemen niet worden opgelost. Rolf uh, grolly zegt. Uh, laten we autochtonen en allochtonen voor dan gewoon mens noemen. Kan, kan een oplossing zijn. André van der Pluim zegt. Uh, ik woonde 22 jaar in Italië en noem mezelf zelf altijd een allochtoon in Nederland. En Johan Vos vindt het volgende. We gaan dan nu ook bus Nederlanders noemen. Gewoon lekker allochtoon laten blijven. Peter Klein, allochtoon is niet achterhaald, Want je kunt wel vaststellen dat Amerikaanse allochtonen beter geïntegreerd zijn dan de Marokkaanse. En Abdel Raskas-Grouw zegt, het maakt niet uit wat voor term je gebruikt. Wij blijven hier hokjes of geen hokjes. We zijn hier geboren en getogen en zullen hier sterven. Kijk, dat zijn nog eens de, de uitspraken. Op Twitter kunt u nog doen. Hashtag WNL na de uitzending gaat daar de discussie verder. Met hashtag kunt u ons ook bereiken. Uh, we hebben een naamloze op dit moment. Goedenavond. Goedenavond met Rines Jugen. Zeg Ik graag willen reageren op de term Ja. Om mijn na naam ook even aan te geven dat ook ons koningshuis... ook allemaal uh, allergetonen zijn. Dus we uh, verkeerd in de goede... Uh, uh, Gingen. Ja, waar baseert u dat op? Het, niet volgens de CBS-definitie. die Nee, nee, maar ik baseer het op dat onze prinses Maxima onze ja. eigen kroonprins Willem-Alexander allemaal alle allochtonen zijn. Nou, die maar... allemaal dus ook een ouder hebben die van buitenlandse afkomst zijn. Uiteindelijk. Ja, dus juist. Dus, uh, dus, dus we zitten in goed ja. gezelschap. Oké, okay. <laughs> bedankt. Uh, meneer Luitens uit Duisburg, goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we eens teruggaan naar de oorspronkelijke betekenis van het woord allochtoon. Dat komt uit het Grieks: Allos, anders, gtonos, land, geboortegrond. Iemand die afkomstig is van een ander land, van een ander geboortegrond. Ja. En dat zou een Hagenees ook kunnen zeggen van een Rotterdammer. Ja. Dus er is helemaal niks mis met het woord allochtoon. Dat is nog eens een hele mooie uitleg, want u bent een klassicus en u zegt inderdaad dat is een Fries die naar, naar, naar Groningen verhuist... is feitelijk al een allochtoon. Precies. Ja, helder, nou, helder verhaal. Dank zeer nou... voor, voor het bellen. Z Zeer goed, bedankt. En tot slot... Oh, dat gooi ik er ook helaas eraf. Dat heb ik even ex niet expres gedaan. Excuus daarvoor. Um, Alfred boom die twitter Mag je als succesvolle Marokkaan trots zijn op je afkomst? Of moet je je schamen voor je mede -adultone? Dat kan ook. Um, goedenavond, meneer Kramer. Goedenavond. Ja hoor, zeg maar. Ik, uh, zeg, die term ter moet gewoon blijven. Ja, waarom? We, we zijn in dit land zo te afgeleiden. Uh, er zit negen zoenen mag niet meer. Sinterklaas nog steeds meer een discussie. Waar, waar, zijn we, waar zijn we mee bezig? Nou, met een, een non-discussie in feite, wat mij betreft, wat leerstart. Ja, die, die man, die man die moet gewoon terug en zijn geiten onderzoeken, terug naar Limburg, <laughs> De een andere diepe grot. Oh, dat, dat is wel heel triest. Oké, okay, bedankt. Uh, Arie Paap zegt... Gert Leers wil af van het woord allochtoon... maar dan ook geen dubbele nationaliteit meer. Je bent Nederlander of geen Nederlander. En die meningsteuning ook van Arie Paap. Zeer goed. Bedankt allemaal voor het twitteren, voor het sms'en, uh, voor het bellen. En u deed uh, goed mee naar, naar de naar avondspin deze discussie. De term allochtoon is nuttig, vond ik. En u hoorde ook Rita Verdonk duidelijke woorden spreken... richting haar opvolger. En verder voor opvolger minister Gert Leers van het CDA. We zijn er doorheen. Straks op deze zender is kunststof... En daar Daarin zit schrijver-journalist Ad Franse over zijn zojuist verschenen boek Het Meisje met de Mooiste Heupen. Nou, dat klinkt interessant. Presentatie in handen van Petra Possel. Ik ben er morgen weer op Radio 1 met een hele nieuwe avondspits van WNL. Wij wensen u met z'n allen een heel fijne avond en heel graag weer tot morgen. Zucht dus die. <lacht> heel diep. Als u ziek bent, ga je naar de huisarts.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 dat vestje, dat jurkje. Maar dan die schoenen ook. Want het is 3 is 2 bij weekam.nl. Drie saleartikelen kopen, twee betalen op mode en schoenen. Van merken als Vera Moda, Vila, Max. Dus alle 3 is 2 aanbiedingen tot en met 6 februari. Eerst weekam.nl. OT Theater speelt De Geit of Wie is Sylvia? Een meesterwerk van Albi. Van 20 januari tot en met 18 maart. ot-rotterdam.nl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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigenhuis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Dit is Radio 1.